Shot, met her at the bus stop Met her in the bar by Looking like a showstop Seemed to be a nice girl Seemed to be a wise girl Seemed to be a plain old No surprise girl So I was a bit surprised, She a let me paralyze When she started to Undress me with the Steel blue eyes My breath so fast I thought you would last You ripped my shirt Them veins got nasty Eat this My kids Did you ever know That it could feel like this Then she Loved me Bang behind the bushes In the park, And I just Went down Come <laughs> Forget the psycho sex-free I hope to meet it someday I did next Sunday I saw her in the park. I Thought this a bit fine She said, welcome to the club, man This is Bob, yes. man Six foot ten He is my husband Just married She wanted to see me carried away On a stretcher, self Fairly harried Telling you all He was pretty tall He a local a freaky place Like Albert Hall No kisses, It is Did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 Mark Visser met het NOS-journaal. Bijna 5% van alle patiënten die in een ziekenhuis antibiotica krijgen voorgeschreven... krijgt deze middelen ten onrechte. Blijkt uit een promotieonderzoek van infectiespecialiste Willemsen... van het Amphia ziekenhuis in Breda. Ze Zet onderzoek in een kleine 20 ziekenhuizen... en die blijken lang niet allemaal de richtlijnen voor het gebruik van antibiotica na te leven. Bij veelvuldig gebruik van antibiotica worden bacteriën resistent... waardoor de medicijnen niet meer helpen.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 PvdA, SP, GroenLinks en D66 werken aan een tegenbegroting. Financieel woordvoerder Plasterk aan de PvdA zei in het tv-programma Met het Oog op Morgen... dat de partijen een sociaal alternatief opstellen van de ruim 3 miljard aan bezuinigingen... die het demissionaire kabinet wil doorvoeren. sp leider Roemer heeft goede hoop dat de vier partijen er samen uitkomen.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 Het weer vanochtend zonnig, in de middag wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 22 graden. Ook morgen is het warm, maar raakt het wel bewolkt en volgt in de loop van de middag vanuit het westen buiige regen. Dit was het NOS Journaal.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 On lies, and I try to ignore all the things that you said.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 Uh, nou, zijn, soms zijn er wel eens hulpverleners die vragen om een cd'tje van een foto. Zoals een politieagent die is bij een incident geweest. Die is bijvoorbeeld wijkagent van, die, uh, van dat huis waar de brand was, bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, die vragen hun foto's. Oké. Okay. En natuurlijk van uh, evenementen voor particulieren die dat uh, nabillen, bestellen. Dat doe je ook, ja, ja. ja precies. Voor de verzekering. Ja, ja inderdaad, van kijken ze. daar begon de brand en toen was het zo.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 En dan vertellen, want dat was uh, het. Qua, qua een foto? Ja, of artikel met een foto. Uh, nou, ja, er zijn natuurlijk een aantal uh, grote, bijvoorbeeld grote branden zijn geweest, waar we je mooie foto's van hebt gemaakt. Ja. En noem eens welke grote brand? Uh, onder andere bij het strand in. Ja, in Bloemendaal, Bloemendaal, ja. ja. ja zelf dacht ik even oh God nee toch Want dat was ergens in Egmond of zo of hoek van Holland weet niet precies was ergens op een ander strand en ook al en hebben natuurlijk op het naturistenstrand hebben we ook al een brand gehad ja ik, oh God als er nou maar geen pyromaan is maar dat bleek dus inderdaad niet zo te zijn ja volgens mij is de oorzaak nog niet bekend maar oké ja maar ze denken niet een of andere pyromaan zou kunnen ja niet nou misschien heb je het publiek gefotografeerd staat hij er net op wat is jouw mooiste foto die je ooit gemaakt hebt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 Misschien, uh, ja, ik weet, uh, ik weet natuurlijk niet of ik uh, verder wil en uh, mijn beroep er veel van maken, maar... Uh, dus dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ook wel. Of nee. Ja. Ja, het Het is niet een droom dat je nee, denkt, nou, ik wil de, de politieprijs een keer uh, wonen, winnen of ik wil... Uh... Ja, die, die opleiding, uh, die hotelvakschool. Uh, ja. <coughs> Wanneer ben je daarmee begonnen? Uh, vorig jaar mee begonnen. Ik zit nu in het tweede jaar. En hoe lang moet je er nog? Dan moet ik nog, het uh, is tot totaal vier jaar, dus. mm. Dan moet je ook nog een stage gaan lopen. Hè? Ja, ook stage lopen. Dan wil je in Nederland doen of in het buitenland? Het kan ook in het buitenland in het uh, derde of vierde jaar. Maar je weet nog niet uh, waar je het Nee, toe ik wil. weet nog niet. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Australië, de andere kant van de wereld. Ja, wellicht, als het mogelijk zou <laughs> ja, zijn. Ja, dat is ja, goed uh, voor de gevier. Ja, waarom niet? Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik heb al wat adresjes en uh, ja. kennissen. Uh, ja. <laughs> Mag je je heel hartelijk bedanken. Ik zou zeggen, zeg nog één keer jouw site, zodat de mensen meteen de computer uh, kunnen aanzetten. Ja, het is zetford.nl z v o o r -t. Hartstikke bedankt Robin en heel veel succes en hele mooie foto's en uh, ja, succes dank met you well. studio. Dank dank je studio. Dankjewel. Wel. ZANG en geen ander, mijn hart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 Goedenavond. Goedenavond. Ja, je mag wel even goed in de microfoon praten. Oh, ik heb gezien afgelopen zaterdag dat je een hele goede microfoonervaring hebt, dus het is geen probleem. Ja. En over afgelopen zaterdag uh, gesproken, er was dus een open dag in de kerk. Hoe was de belangstelling? Uh, nou, ik, ik vond, het een, uh, vond het een hele aardige dag worden. Uh, we hadden natuurlijk ten eerste als cadeautje de, de zon erg mee, dus dat was ook een prachtige dag omdat er ook nogal wat activiteiten buiten waren, uh, op het plein en uh, in de tuin. Maar door de hele middag heen uh, is er uh, nou, redelijk wat, uh, wat mensen uh, zijn, uh, zijn gekomen. Ik kijk terug op een hele, hele goede dag. Ja. Ja, en ik uh, dacht de medewerkers ook, degenen die uh, op het podium het een en ander hebben gebracht, uh, ja, waren ook erg tevreden. Het had iets weg van een cultureel evenement, hè?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 En ons eigen koor, het Agatha Koor, heeft ook al een lange traditie van liederen. Ik vond het trouwens een mooi koor. Ja, dank je, dat is ook ja, echt zo. Ja, ja, ja heel, ja, heel ja. Ja. ja. vaak is dat verrassend, Vol voor overtuiging. Voor heel veel mensen klinkt kerkmuziek vaak altijd nog iets van suffig of zo. Of, ja. Maar dat is absoluut niet het geval. Ja. Um,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 veel liederen gebruikt. Eigenlijk de oude, vertrouwde liederen nog. We zeggen ook uit de protestantse traditie van de reformatie. Ja, gelukkig is het land, dat soort liederen. En ook merkwaardig genoeg weer oude volksliedjes heeft hij tevoorschijn gehaald. Het lied van de nieuwe haring. <laughs> is een heel mooi lied op wie als een god wil leven hier op aarde. Dat is eigenlijk wel de melodie van, van de nieuwe haring. Of, of een wiegeliedje, Nanje. Ik weet niet of je dat van schooltijd kent. Uh, nou, verschillende van die liederen. Zing het maar, even: Ja, Wonen overal nergens thuis. Suzennanje, zwijgen, die is geloof ik een Oost-Nederlands liedje. Nou goed.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 En uh, dat noemde Huibers noemde dat de beurtzang. Uh, dat, is, dat is eigenlijk een.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 Ja, want je uh, de toegevoerders aan 8 mei ja, 1985 uh, ja. uh, op het Mali -veld, ja, protestbijeenkomst ja. tegen de komst van uh, Paulus Johannes Paulus II, Popi Jopi.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 Uh, ja, tot wanneer zijn die geweest? Die zijn een jaar of vijf geweest, denk ik, de laatste geweest. 2003. Uh, 2003, oh, je weet het precies. Uh. Maar even voor de luisteraars die zeggen 8 mei beweging, wat is dat? Kun je in kort vertellen, wat was de 8 mei beweging? Uh, nou, de 8 mei beweging die, die heeft dus zijn directe aanleiding gevonden bij het bezoek van de...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 Nou ja, omdat dat qua inhoud, qua thematiek, nou precies vertaalde waar, het, waar die beweging om gegaan was. Openheid, nieuwe kansen, nieuwe geest, de wind, de deuren openzetten. Frisse wind, wil ik ook. Ja. Ja. Nou, is dus de 8-mei-beweging in 2003 ter ziel gegaan. Was dat omdat alle doelen bereikt waren? Nee, nee, zeker niet.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 En uh, toen de paus kwam in 85 was er net een bischop in, in de benoemd. En, uh, dat was ook heel, uh, heel omstreden die eigenlijk ook niemand wilde. Mm. En uh, ja, zo is dat in veel bischoppen bisdommen gegaan. Ja. We hadden nu dus het probleem tussen uh, bisschop Punt en de oranje missen. Oh ja, ja. Ja, ja, in Opdam. In Opdam? Ja, dat vind ik dan wel weer een beetje van een andere orde hoor. Uh, ik zeg, ik. Ik, uh, maar ik vind dat het zou moeten kunnen, dat geeft niets. Ik bedoel, iedere bistel moet ook een soort donker hebben. Dat, dat vind ik wel. dat Die ruimte moet er zijn. Uh, maar dan moet je ook echt donker zijn, denk ja. ik. Hè. Dus, uh, je kan het niet, niet nadoen of spelen. En rond die uh, gekte van Oranje. Ja.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 en buitenspel staan en uh, noem maar op of, of samenspel ja. er is er zijn zoveel do doelen bereiken in koppertjes uh, zou ik maar zeggen waardoor je uh, de thematiek kunt oppikken ja. hoe zit het dan met de maar, penalties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 He, je hebt het over dingen die in wezen onzegbaar zijn. He. Wie is God en wat wil die met je? Dat, dat kunnen we alleen maar benaderen. Maar als, als er niet meer een taal is die uh, aanslaat bij, uh, bij het levensgevoel van mensen... Ja, dan, dan is dat heel moeilijk. Ik heb hier bijvoorbeeld een, een, een boekje mee. Uh, een van de eerste boekjes, Bid om vrede. He. Nou, dit boekje, dat, ik denk wel dat het 30 drukken heeft gehad. Het is in 15 talen vertaald. Dat is bij mij ook helemaal een stuk gebeden ik zal, Jezen, lezen, ja. zal ik maar zeggen. Dat was, uh, ja, dat, dat, dat was fantastisch. Heeft hij daar nou wel iets uitgebruikt uh, toen hij afscheid nam van uh, Prins Klaus?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 En nou, dat, dat is hier weer gaan leggen naar de, ja, de zoektocht en de maatschappelijke discussie die er natuurlijk ook in onze tijd is. Hm. Mogen we je hartelijk bedanken. Ja. We gaan uh, jouw laatste verzoeknummer uh, even ja, laten horen. Ja, dat slaat wonderlijk genoeg aan bij, bij die vraag. Hè? Dat begint ook met, met een beetje een scherpe tekst van die zegt God te zijn. Laat die nou tevoorschijn komen. Hè? Wat hebben we aan een naam alleen? Hm. Hij moet zeg maar bewijzen. Hartelijk bedankt voor het komen en uh, de uiteenzending. Dank je wel.